Uur. Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Op jaar werden in Turkije al ruim 150.000 mensen ontslagen of geschorst. Steeds op beschuldiging van betrokkenheid bij de koepoging. 50.000 anderen, onder wie militairen, journalisten en leraren... werden gearresteerd omdat ze banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gülen. Nederlandse vrachtwagenchauffeurs zien niets in nieuwe plannen van Brussel voor het wegtransport. Dat blijkt uit een enquête van Europarlementariërs van de SP en PVDA onder 1300 chauffeurs. Nu is het nog zo dat bijvoorbeeld een Roemeense chauffeur na een rit van Roemenië naar Rotterdam in Nederland drie binnenlandse ritten mag doen. De Europese Commissie wil dit veranderen naar een onbeperkt aantal ritten in een periode van vijf dagen. De Nederlandse chauffeurs vrezen daardoor inkomsten mis te lopen.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 en onder meer de handel met de Cubaanse strijdkrachten te verbieden. In Elst in Gelderland zijn vannacht twee mensen omgekomen... toen ze op het station door een trein werden geschept. De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Volgens ooggetuigen probeerden de twee een naderende trein te halen. In die trein zaten naar schatting meer dan 100 mensen. Het weer, vandaag overdag wolkenvelden... en vooral in het noorden en midden van het land wat regen... Het wordt 18 tot 21 graden.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Sandvoort Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Toebak Leeft. We gaan beginnen. Potverdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Nee, ik we wel niks. Je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Ja lieve mensen. Het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Ja, heerlijk genieten van de schepping. Dit zou echt een kerst op de taak zijn. Nou, nou kerst hebben we niet, maar slagroom hebben we wel. Kijk. Ja, dat hebben we wel dat even Gaat gekocht. dat worden? Zellig. Ja. Goedemorgen, de Toepak leeft hier met het team weer compleet. Heel fijn. Ja, het is een, en, een hele van... speciale dag. Ik heb helemaal mijn haar helemaal goed gedaan en zo. Uh, oh, ja. ja. Een tea party. Wordt, het wordt wel een beetje lang ook, heb ik het idee ja, of is het ja, bedoeling dat het kapper. Ja. Okay, komt, komt ook omdat ik mijn motorhelm op heb gehad. Maar oké, okay. ja, dat ja, is altijd. Het. zo waardeloos. Maar je bent niet als wielrenner dat je daar echt helemaal gaat kappen en dan helemaal goed doen en dan zet je, je helm op. Dat doen wielrenners namelijk wel altijd wel. Ja, nou, eigenlijk moet ik dat wel doen, want ja. ik heb heel vaak dat er één een zo'n plukje die gaat dan in je, uh, die gaat dan voor je hoofd hangen. Maar het wordt nu zo lang dat het in mijn oog komt. Ja. En dan ben je aan het rijden en dan heb je deze tik, tik, tik, tik, zo in je ogen. Dat is heel oh, vervelend. Oh, zo irritant. Zeg. Nou, pak even een schaar. We kunnen het straks wel voor je regelen. Ik, mijn uh, vrouw is de kapster. Hoewel, dat is misschien wel weer een grote benaming. Maar ze knipt regelmatig mij en mijn kinderen. Ah, oh, nou, laat eh, maar ook, zitten ook dan. op uw buurvrouw. Ja. Laat maar zitten dan. Nou, is het echt zo slecht nu gewoon? Dat komt door die koptelefoon. Oh, daar. Ja, dat is wel lekker. Okay. Maar goed, we hebben vandaag gebakken in, in de studio. Waarom hebben we eigenlijk gebakken? Wat is er aan de hand? Ik ben morgen jaren. Ach nee. wel. Nou, we al. hebben, we hebben en... twee taarten. Is dat niet wat overdreven? Dat we straks gaan spugen of zo? Nee, die andere is gewoon voor thuis. Oké. Okay, we nou nog even afrekenen met je. Ja, straks we afrekenen. Ja. Het is gemaakt door mijn werk, dus het is een aanrader. Maar goed, we zitten vol. Hè. We hebben te veel opdrachten gewoon. Toch? Ja, we dus eigenlijk kon het niet. Ja, mij. Hebben... Dus, ja, maar het is maar denk ik of, of, of op tijd was. Ik ben vanochtend even snel, heb ik een taart even gemakken gemak oh, op mijn werk. Wel. Ja, ja zo, zo, dat doe ik gewoon. Ja. Goed, het is uh, de dag naar, uh, hoe heet het ook weer? De, de feestdag in uh, Frankrijk. 14 juli. Ja, julien, Katorze, dat was het. En uh, mijn uh, nee. dochter was in Frankrijk. En ze is gisteren teruggekomen. Ik vond het allemaal wel een beetje eng, nou, want Parijs was op bezoek met, met school. Maar nee. gisteren ochtend... Ze Dan terug. moet je het feest toch nog even meemaken? Ja, dat zou ik ook denken. Maar ik ja. denk dat de leraar dat een beetje te duur vond en te druk. En misschien ook wel een beetje gevaarlijk en ja, zo. Ja, mensen durven het niet meer op te zoeken, hè? Nee. Ja. Dus uh, dat, ik was ook wel blij dat ze gistermorgen weer, uh, ja, weer voor de deur stond. En ik vond het gisteren wel mooi dat. Uh, Trump is daar op bezoek geweest natuurlijk. Die, die weet ook precies de timing dat hij daar langs gaat. mag hij die optocht meemaken. En uh, Macron en Trump zijn dikke maten uh, geworden in één keer. En Macron moest er ook nog even oh? bedanken. dat ze honderd jaar geleden meehielpen met de Eerste Wereldoorlog. Okay. En dat ze nu vrienden zijn. Wat zei hij nou precies? Rien ne nous séparera jamais. La présence aujourd'hui à mes côtés du président des Etats-Unis, monsieur Donald Trump, et de son épouse. Wat? En zijn echtgenoot, is dat? What? Son épouse. Hey, oh. What? What? Maar had hij het nou, had hij het nou over kaas? Ja, Was Nee, nee. Poes. Wacht even, luister nog één hey keer. Nee. Oh. Oh. Een keer? Oh. Mag son épouse. Mag ik één keer luisteren? Monsieur Donald Trump et de son épouse. Neeo. Toen niet. <laughs> Maar hij zegt iets met een poes? No, no, no. Wat een je. toe, zet u een echt genoten. Is de Oh, zegt u ja, die poes? Ja, Ja, dat is toch wel. Is maar dat maar niet verhaal onvriendelijk om erg. zo iemand een poes te noemen dan? Ja, ja Ze een poesje. Nou, het is een kat hoor. Echt. Ja, ja, die, ja moet je niet die moet je niet zonder, zonder, zonder handschoen aanpakken. Hè. Dat gaat echt niet nog gebeuren. Niet. Het is, nou goed, die uh, even uh, even okay, wij, wij, wij zijn niet gescheiden. Noem ze een pas séparé tegen séparéerd. Ik ben afgehaakt nu. We ik gaan... Ken toch een separeerstel? Ja? ja. Nou, Hij zegt, wij zijn niet uh, van elkaar gescheiden. Oké. Okay. Dus, uh, vanwege die oorlog waarschijnlijk oh, Oké, okay. Het is zo mooi gezegd. Ja, ook, ik uh, vind het een prachtige marker. taal. En ja, het is een mooie taal. Snap ik hem ook nog. World party. Ja, dat moet de rechten vrij zijn. Dat, dat, hè, dat, wu, wu, dat moet rechten vrij zijn. Want anders zouden ze gewoon op geld binnen slepen. Want elke keer een beetje een rock roll plaatje. Met een scheurende gitaar zit het erin. En op die manier zouden Rangstons dus ook heel veel geld binnen kunnen harken. Ja. Maar dat hebben ze niet uh, voor elkaar gekregen waarschijnlijk. Goed, zover. World party. Nou, dat is nog geen wereldfeest. Maar het komt wel dichterbij. Als twee van die grote landen met elkaar het eens zijn, zoals uh, Frankrijk en uh, Amerika. Nou, dan moet het toch goed komen. Terwijl uh, Macron eerst nog uithaalde naar uh, president. Uh, Donald Trump over het feit dat hij... Uh, ja, als milieuregels niet wilde omarmen... en toen had uh, Macron gezegd van... Uh, wetenschappers, Amerikaanse wetenschappers... luister even, en hij deed het in het Engels... in het Amerikaans, dat was even zo mooi. Uh, kom naar Frankrijk, hier krijg je een tweede huis... en dan kan je hier uh, je onderzoek naar het milieu... kan je verder uh, voortzetten. Maar goed, daar hebben ze volgens mij niet over gesproken... Uh, de afgelopen dagen... Goed, Stobak leeft te bereiden, World Party trouwens, een band die al, nog steeds bestaat. Hè. Ik zoek het altijd even op, het laatste album wat ze afgeleverd hebben in 2012, ja. En dat is It's Like Today, dat was een dat single daarvan af. En grappig is het, het album heet Goodbye Jumbo. Ja, ik weet niet, bestaat, die bestaat er niet meer, Jumbo? Dacht die nog steeds Bijbel, ja Jawel, ja, wel. jawel. Jawel, volgens mij wordt die steeds groter, dan kopen die alle uh, supermarkten gewoon op. En vreten ze allemaal gewoon erbij. Maar ik zag ook van de week, zag ik een... Uh, uh, er is iets van hoeveel geld heb je eigenlijk en zo, zo'n serie. Ja? En ze liepen allemaal met de uh, tassen met reclames van supermarkten op. Oh. Ja, ik zit even hier naar te kijken, want het schijnt dus een finale geweest te zijn... voor de da dames op de Diamond League Meeting in Londen. Maar het was een onverwachte apotheose, want uh, iemand was bijna klaar, verstopt ja? zich... En toen bleek dus dat ze ook nog een pruik op had. En, en die viel af. En dat was vrij een oh, oh, berging. Oh, chenons. Kijk hier, kijk op. Oh, <laughs> dat is... In de hoekje. Maar goed, wat heeft het te maken met uh, Jumbo en nee, met nee, supermarkten? Nee, nee. Niks? Niks. Oké, okay. nee. Gewoon complete afleiding. Gewoon van ja. het een naar het ander gaan. Ik vond het wel interessant. Okay. Nou goed, dat kan in dit radioprogramma. Marcus, uh, uh, ben je al een beetje ingelezen in al de rarigheden in de wereld? Ja, ik heb een... Uh, er is een, uh, jo een jonge Amerikaan geweest en die... Uh, uh, had een bordje omhoog gehouden... op tv. Uh, achter de, hij stond achter... Um, de FED-voorzitter... Uh, Janet Yellen. Yeah? Um, tijdens dat hij een speech hield. En, en tijdens die speech hield hij een bordje omhoog. Echt heel <lacht> slecht geschreven. Buy bitcoins. Nou, oh, dan denk je... Nou, uh, hoe hebben het uh, heel interessant of zo, maar... De jongen die, heeft er, uh, ja, die had zelf bitcoins en die heeft uh, uh, ermee 14.000 euro verdiend. Okay. Bitcoin. Want mensen gingen het daadwerkelijk doen en ja. de bitcoins gingen daadwerkelijk in omhoog. omhoog. En hij heeft ze snel verkocht. Hij <laughs> heeft ze daarna verkocht, ja. Ja, ik wil dus... zeggen, oproepen tot het kopen en dan zelf verkopen. Dat klinkt als wolde online. Zoiets. Zo met uh, Nina Brink, weet je wel. Dat was ook zoiets raars. Goed, ik zie het helemaal vast in rare filmpjes. Jij met een een slangen film om kinderen slangen. heen. Ja. ja. Nou, en zijn het onschuldige slangen? Want ja, het is ze zijn wel heel. zijn voor soort anacondas zijn het? Ze mij. zijn wel heftige beesten. Want, nou, volgens mij 20 meter lang. Nou, overdrijf nu 10 meter lang misschien. Ja, 10 meter lang denk ik. Maar goed, uh, is oh, het. niet levensgevaarlijk. Is er een theorie bij dit verhaal of is het gewoon alleen mooie beelden? Nee, dat zijn hele brave broertjes die uh, hebben hele grote slangen gevangen vlakbij ja. een tractor terwijl ze de, de veld aan het ploegen zijn. En uh, uh, daardoor hebben ze waarschijnlijk andere mensen gered ervan, denk ik. In Cambodja, okay. zie je hier. Hij gaat Cambodja hij Die jongen gaat zo nonchalante met die slang... dat hij denkt, wat heeft hij vaker gedaan? Ja, Het volgens mij zou... heeft hij hem eerst doodgemaakt. Volgens mij zou het best wel kunnen zijn dat hij straks terugkomt dat hij een mesje meeneemt... en dat hij een mooi tasje voor maakt voor zijn moeder. Mm. Oh. Zoiets. Zou het zou kunnen. Het is wel eng. Het is wel apart, ja, dames en heren. Straks weer de Zandvoortse berichten. En niet te vergeten, ook alweer een stukje geschied. Het is 15 juli heren. Yeah. Oh, lekker even een rustig muziekje om bij te komen. <laughs> Sorry. Ja, uh, Black Honey is een bed met een wilde vrouw. Leeft. Ik zal dit soort muziek thuis nooit draaien. Het zat ook in een videogame had ik het idee. Maar ik weet niet welke videogame. Het is niet mijn wereld, de videogames. Hoe wil ik af en toe bij mijn zoon aanschuiven. Ik, denk, ik moet toch een klein beetje proberen in te leven wat hij nou speelt. En dan kijk ik weer eens een half uurtje naar Grand Theft. Weet je wel. Uh, Auto ja? auto's stelen. En dan word ik, alleen maar, word ik alleen maar enthousiast door de muziek. Die er dan uit de auto's komt. En die is vaak... Harder punk, weet je. Om het ook nog harder te gaan rijmen, die wagens. Dus dat is het enige. Verder bij andere schietspelletjes haak ik altijd af. En dit lijkt wel uh, een soort titelsong te zijn geweest... van een middeleeuws spel. En het is trouwens uh, Johan... Le morning, zo moet je het uitspreken. Het is een Franse zanger, videoclipregisseur en grafische ontwerper. En als je ook zijn videoclip bekijkt, dat is ook mooi. Het is zwart-wit. Het is ook vertraagd. Je ziet allerlei middeleeuwse figuren bijna door het beeld heen vallen. Het is heel erg mooi. Hij heeft onder andere ook samengewerkt met Frail uh, Williams, Katy Perry en Taylor Schmidt. Uh, Lana, de, uh, uh, de, Lana Del Rey heeft ze, ze, hij heeft ook mee samen. Daar heeft hij ook clips voor gemaakt. En, uh, maar goed, het is een uh, veelzijdig Mannetje. En hij heeft ook al een hele mooie stem. En dat is niet onbelangrijk om muziek okay. te maken natuurlijk. Goed. Eh. Ja, ik heb een leuk berichtje. Nou, voor het uh, In het uh, Texaanse plaatsje Corpus Christi gingen mensen <coughs> geld halen. Maar iedere keer als ze uh, geld eruit trokken, kwam er ook een briefje uit waarin een man om hulp vroeg. <laughs> ah. Het bleek dus dat er een techniker pas was komen te zitten in de automaat. En hij had zijn telefoon niet bij zich. Eh. En jammer genoeg voor hem dachten de meeste mensen aanvankelijk dat het om een grap ging. En de niet nader genoemde technicus die werkte aan de renovatie van de bank... had zijn de telefoon in de wagen laten liggen toen hij vast kwam te zitten in de kluis van de geldautomaat. Hij riep om hulp, maar zijn kreten raakten nauwelijks door de automaat heen. Uiteindelijk belde toch iemand de politie die eerst dacht dat het om een grapje ging. En uh, agent uh, Richard Holden was stom verbaasd toen hij inderdaad dat stemmetje hoorde uit de automaat. Hallo? Hallo, is er <sweak> <daar> iemand? <sweak> en, en alles? Alles weggehaald? Ja, alles uitgezaagd nou ja. en uiteindelijk... <sweak> En dan komt er een mannetje tevoorschijn. Ja. Hola, maar, hoeveel jaar heeft hij er gezeten? Er stond dus, please help, I'm stuck in here. And I don't have my phone. Please call my boss. En, uh, en toen gaven ze het nummer op. En dat heeft hij dus gedaan. En na uh, meer dan twee uur vast te zitten in de kluis... kon de man eindelijk bevrijd worden. Hij zegt ook, ja iedereen is oké. Okay, maar dit zie je nooit in je leven dat er iemand vast zit in de geldautomaat. Het was gewoon... Insane. Maar wacht, heb, ik, wacht, even, ja, ja, wacht even, hij heeft nog ruimte genoeg gehad om een briefje ergens vandaan te ritselen. En ja, misschien heeft hij het wel op een uh, geldbriefje geschreven. Nou, dit was gewoon een wit briefje. Dit was gewoon een wit briefje. Had hij gewoon bij zich, dus blijkbaar. Maar hij had telefoon niet bij zich. Hij heeft dus rustig zitten schrijven, dus hij heeft nog ruimte gehad om te schrijven. Dus. Nou, ja, maar de deur is waarschijnlijk gewoon dichtgevallen. En de zijn van die automatische sloten en zo. Dus, oh, uh, dit ja. had zo anders af kunnen lopen dat hij zeg maar jaren later gevonden zou kunnen zijn. Want ja, niemand pint geld meer natuurlijk. Iedereen doet natuurlijk swipen. Nee, ik pin ook wel hoor. Jij pint ook wel? Ja, ja. Doe, doe jij nog... Ja, nee. Ah, ja, ik oude op jouw generatie, he, oude op, generatie hè, oude generatie. Ik bedoel, jij gaat nog even geld halen uit de muur. Ja, dat doe ik wel oh, doe, Ik heb voor mij, de laatste keer dat ik geld uit de muur heb gehaald, dat is echt heel lang geleden. Wanneer heb je geld uit de muur gehad? Uh, nou, wij hebben een, um, een restaurantje zitten, uh, wat echt wel heel lekker, uh, lekkere schotels maakt. Ja? Yeah? Uh, om mee te nemen. Alleen, die hebben geen pinapparaat. Oh. Maar er zit naast, zit zo'n... Zo Pinapparaat, ja. Een apparaat om geld uit te Flappetap uiteraard? heet dat. Fla ah, nee. Ja, ja Flappetap. Ja, dat. Ah. Flappetap. Ja, Flappetap. Dat het is nou Echt de jaren negentig. Oh, je uh, oh. delen. Jaren <laughs> uh, uh, negentig benaming. Ja, wat is het Maar wel. goed, dus dan ga je daarna spinnen. En uh, zijn ze nooit aangesproken door de bank. Dus van, nou, meneer, wordt het even tijd. Wij bekosten uw een -automa automaat wel. Want wij moeten gewoon elke dingetje hierbij vullen. Terwijl bijna niemand meer pint. Dat is kan je met tot al, euro. Dat is gratis, ja. geloof ik, van je kaart, toch? Uh, hij euro kan je zo aflaten. Dat ja, dat, ja, dat kun je ook gewoon bij iedereen doen. Dat is ja. geen, probleem. Ja, dat is geen probleem. Je kan gewoon een pasje van je buurman pakken. Klik. En ja. dan heb je, kun je gewoon betalen. Dat, dat, ja, echt. Is, daar, dat is het idee van... Uh, ja. Hartstikke Job. gek. Ik heb hem eraf gehaald. Ben je gek geworden, zeg maar. We gaan niet zomaar ergens langs lopen en dat er 25 euro af wordt gehaald. ben uh, je besodemieterd. Ik ben echt uh, eentje van de oude stempel nog. Ik wil, wil eerst codes invoeren. Goed, nou Ik vertel. Ik codes invoeren. Marcus. vertel, vertel. Vertel. Vertel. Um, of, of was ja. je, je was natuurlijk nee, zo bezig met de koffie? Ik, ik, was, ik was bezig met de koffie. En, voor koffie u, ja, dus. en we zullen zo over het gebak eraan snijden. Oh, maar, we feestelijk? Ja? Hebben we je, heb je kaarsjes bij je? Kaarsjes? Oh, je wel, hoeveel kaarsjes moeten er eigenlijk op? Wij zaten vanochtend te denken: Is <tast> heel het nou veel. Ja, 56 of is het <tast> 57? We, we, weet je ook wat je met je pensioen gaat doen? Ik ik met pensioen gaan doen. Nou, dat duurt nog tien jaar, ja? Ja, het maf is, mijn ja? vader die ging met 58 of 57,5 met pensioen. Ja. Ik bedoel, dat had hij verdiend hoor. hij was grondwerker, dus hij had zijn lichaam redelijk opgewerkt. Ja, ja, ja, ja. Maar ik bedoel, ik kan me niet voorstellen dat je dan zegt maar dat jij ook over een jaartje met pensioen zou moeten gaan. Dan. Nou, dat zou, zou wel fijn zijn. Ik zou me wel vermaken, hoor. Ja? ja? zeker wel. Zou je niet zijn? Nou, nee. Dat klinkt ook nee, echt ze, van zo'n oud vrouwtje. Zij ja. heeft, ja. heeft ons nog. Ja. Zo is dat. -rijf, Jullie houden hem op de been. Rijf bij Jolanda langs. Zwaai even. Dan ziet ze ons. Hoi. Oh. Hoi. Wij, wij, dag, hè? Wij, houden, wij houden je jong. Ja, ja zo is dat. Dank je wel. Uit, uitleven nou, in dit, uh, deze twee uurtjes dat er nog wat gebeurt in je leven. Verder helemaal niks meer. <laughs> oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. jullie gaan te ver. <laughs> je ja, gaat te ver, is dus waar. Nou goed, je moet nog je moet door. Je, hoeveel stil je nog? Zes, ja, is, 67, 67 jaar en 9 maanden. Oh. oh, je hebt het helemaal uitgedrukt. Dus jij moet nog langer? Ja, ik ga eraf. naar de Even uitkijken voor Marcus. Ik haal het eind niet hoor, dat weet ik nu al. Nee. Oké. Nou goed, maar ik had tegen mijn kinderen al gezegd: die zitten altijd te mutsen dat ze die kranten moeten rondbrengen. Oh, ik heb wel nog gezien, oh jeetje. En, en ik probeer altijd een oplossing voor te vinden. Ik zeg: zet een leuk muziekje op. Zet een radioprogramma op. Luister, weet je wel. Uh, maak het een, een combinatie dat het even leuk is. nog oh, gezien. Hè? Ja, nou ja, dat kan ook. Maar je moet het naar je toe trekken. Weet je, omarm de situatie. Je maakt er iets moois van, zeg ik altijd. Maar genoeg, oh, ik vind het allemaal een gelul. Ik zeg: re realiseer je wel, jij moet zeker tot je 72ste werken. Dus vind een klusje die je echt, waar je s'nachts verwakker kan 80. worden gemaakt. 80. Ja? Oké, okay, verkeerde rekening gemaakt. Nou, nah, nee, kunnen. ja, nee, ik zou. Nou, ik weet het allemaal tachtigste. niet, dus maar. Ik ben er zo de... niet gelukkig van als ik die cijfers hoor. Ja, maar waar, waarom moet werken vervelend zijn? Zorg dan ja. dat je een baantje dat het leuk is. Precies, dan is werken gewoon toch. Onbezigheid. Ja. Ik bedoel, dieren blijven ook maar in beweging om een voer te vinden, toch? Zeg ik altijd. Paramoor! Het is altijd mooi om daar uh, muziek over te maken. Hard times. Oh, ik heb het zo zwaar. Ja, ik heb het heel erg zwaar. Ja, dan krijg je die voorbeelden, voorbeeld. Dan denk je, nou, ik vind het wel meevallig. Ik heb een pas geleden verhaal of iemand anders. Je had echt veel zwaarder. Ja, maar je, ja. Kan, je kan altijd alles weg uh, uh, relativeren. Ja, dat, dat denk ik zelf ook wel een beetje een type. Nee, dat alles dat echt... kan wel zo slecht tegen. Als je dan iets vervelends hebt. Ja? En iemand. Ja, maar ik ken iemand die heeft het veel erger. Ja. Ja, dat maakt mijn situatie niet minder erg. Nee. Of ik heb, ik heb pas gezegd ik weer een gesprek met een vrouw. Uh, met mijn eigen vrouw. Ja, dat was niet zo mijn oh. vrouw. Dat was mijn eigen vrouw, toch? Het is wel leuk als jullie die nieuw doet, is? Wat doet die vrouw hier? Oh, dat is mijn vrouw. Oké, okay. daar zat ik mee te praten en toen legde ik uit ah, dat ik wat problemen had met allerlei dingen. En toen zegt ze, ja, maar ik heb toch wel eens gezegd hoe je dat moet oplossen? Ik zeg, ik wil geen oplossing. Ik wil gewoon een luisterend oor. Ja, precies. Ja, ja, dat wil is waar. ik. Nog ongehoord worden. Nou ja, goed. Ja, nee, dat ja, is allemaal heel erg. Nee. Een oplossing is nog is nog vind ik vind ik wel oké weet je wel als ik dan dit is een probleem dit is een oplossing maar als je dan iemand krijgt oh oh ja nee oh je vader ligt op sterven nou mijn vader is al dood oké gelukkig heb je hem nog ja heb je hem nog. nu is het helemaal niet meer erg dat hij dood gaat nee mijn vader gaat trouwens niet dood voor de mensen die bij zijn zijn nee ik een heel veel voorbeelden heel veel mensen ben je weer met je nou goed ja, vertel. We zijn midden in de Stamfordse voor wicht aanbeland. Jazeker. Ik, ik was even helemaal van... maar apropos de dus ah. types in de gelul allemaal zeggen. Nou, de voorbereidingen zijn in volle gang. Pride at the Beach gaat beginnen natuurlijk 31 juli. Uh, nee, 29 juli gaat het van start. En dan komt er een rooster, trein Die komt daar naar Zandvoort toe. Uh, met allerlei mensen daarin. Het is ook allemaal uh, nou ja, aangekleed. Met homo's. Uh, homo's en lesbiennes. En lesbiennes. Het heet natuurlijk uh, de Pride. Hè? Het heet niet meer uh, de Gay Parade. Dat heet het. het heet de, de Pride. Heet het volgens mij nu. Ze hebben nu uh, een uh, regenboog uh, hoe heb je het nou? zebra in uh, gebruik genomen. Het ziet er heel vleurig uit. Uh, dat hebben ze afgelopen maanden gedaan. Uh, Geert Tonen. Gerard Kuipers. Gert, Gert Tonen en Gira De Kuipers hebben hem voor het eerst overgestoken, denk ik, deze zebra. Ja, ze wilden een beetje de Beatles nadoen. De Beatles? Op het zebrapad. Is dat echt homo-muziek of zo? Nee, dat niet. Nou. Maar wel, uh, wel grappig, toch? Ik, ik, ik ben altijd tegen dit soort zebrapaden. Niet omdat ik tegen uh, het principe ervan ben. Eh? Maar die zebrapaden zijn geheel geverfd. Eh? En die verf wordt glad. Oh. Op het moment dat je daar met je motor overheen gaat. Dat is niet zo fijn. Oké. Okay. Okay. Dus. Nou, dan weet je ja. dus vast dat je deze moet gaan vermijden. Ja. Je kan natuurlijk nu ook wel weer grapjes maken met het glad en hop. Maar doen we niet verder. <laughs> nog iets anders? Uh, ja, uh, tijdens Bergen? de race op Squee Park Zandvoort afgelopen zaterdag. Tijdens de uh, oldtimer races. Uh, zijn twee, uh, twee oldtimers op elkaar gebotst. Oh ja. En, uh, ja, een van de oldtimers. Uh, die was uh, zo oud dat hij nog geen gordels had. Uh, waardoor hij. Uh, uh, de bijrijder van de auto uh, uit de auto werd geslingerd en uh, de man is zwaar gewoon wond naar het ziekenhuis afgevoerd. Ja, het is wel, ja. Het is, wel, uh, ja, is heftig. Heftig, vervelend. Ja. Uh, zie je wel weer het nut van de, van de... Van de gordels. Van de gordels. Oh, ik kan me er wel herinneren dat ze voor het eerst in je auto kwamen. Dat, mijn ouders je iets wat goed doen met die gordel. En die, die ging toen nog niet... Rrr naar boven, die, die hingen dan dus zo los in yeah. je auto die gingen tussen de deur zitten, weet je, een dan deed je deur ja. doink, doink, ja. als je ja. die gordel in je naar binnen gooit ja, ik moet ook ze... zeggen, ik rijd wel eens in oldtimers, en ja. ook wel eens in auto's uh, waar je dan alleen als uh, uh, voor zeg maar, gordels hebt, ja. als je daar naar achterin zit, dan zit je echt wel van oké, okay, ik voel me echt niet veilig, net zoals oh. stoelen zonder hoofdsteunen dan heb je echt okay. zo, ik mis wat ja, en wippelen straks nou ja, ik, ik ga nog wat vertellen, want volgende uh, nu aanstaande zondag start uh, voor, de, uh, gaat voor de DNRT, de club voor amateurcoureurs... de langste race van het jaar op de agenda. 12 uur autosportstrijd in de Zandvoortse Duinen. En uh, met plezier en overwinning als hoofddoelen. En uh, geen training en in diverse klassen wordt om een startplaats geloten... We om 8 uur s ochtends de lichten die op rood doven... voor 12 uur lang de uh, auto's racen... En uh, onze lokale topcoureur van de DNRT, Art Kef, die gaat ook van start. Dus er dus, uh, komt dus een flinke lange race uh, okay. morgen. Zaterdag, alweer een week geleden, rond uh, half één s'nachts, is een 19-jarige Zandvoort op het gashuisplein in zijn nek gestoken. De daden gingen er meteen vandoor. Het slachtoffer is volgens uh, de getuigen de hoek omgerend om hulp te roepen. En na een zoektocht uh, door Zandvoort hebben ze uiteindelijk een 26-jarige verdachte aangehouden. Hij zou bij een gelegenheid op eh uh, om hulp hebben gezocht. Twee ambulances en de traumahelikopter zijn opgeroepen. De traumahelikopter werd uiteindelijk weggeroepen voor een andere klus. En uiteindelijk is het opgelost en uh, de toedrag van de steekpartij en de toestand zijn nog onbekend. De politie heeft de zaak in onderzoek. Ze hebben dus wel uh, met de speurhond uiteindelijk de dader weten aanhouden. En ja, het zal ruzie zijn over iets onbenulligs alweer, maar het is echt... Dus het lijkt me wel heftig schrikken dat je het eigenlijk gewoon in het mis in je nek gestoken hebt. Ja, ja, ja, dat zeker. Ik wens de jongen ook veel beterschap. Ja, dat mag je zeggen. Tot zover zo de Zandvoorts berichten straks. Wat uh, leuker berichten natuurlijk. En de wel weer een activiteit te doen in de Zandvoort. Man, elke week is er wel iets leuks te doen. Eerst uit het nieuwe cdje van de Cooks. Wat een vrolijkheid. Be who you are. But you don't know who you are.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 Kom uit Brighton, Engeland. En uh, dit is uit het laatste cd The Be Who You Are. En gewoon jezelf zijn. Zo ben ik nog eenmaal. Ja, ik weet niet of dat, echt op, op dat nou de mentaliteit moet zijn tegenwoordig. Ja, zo ben ik nog eenmaal. Ja, dat kan ik niet zo ah. doen. Ik kies even voor mezelf. Nee, dat is even geweest. Maar goed, dit zijn ook oude rockers al. Die lopen soms een beetje achter. En soms zingen ze wel weer over diepe dingen. Goed, het is uh, half negen geweest. Over het is, diepe, uh, dingen. Die, huh? diepe dingen? Diepe dingen. Oh, no. Ja, komkommers en katten. <laughs> ja, ja, jezus. Dat is wel heel makkelijk in, in de... Instap zo naar nou, de grap. Dat van jouw propos. Ja, precies. Nou, we zitten weer te kijken naar. Uh, uh, uh, uh, Jolande zit te kijken naar filmpjes. En daar komen een kat in voor. En het leek net of er daar weer een komkommer bij lag. En een collega van mij is er ook fanatiek mee bezig geweest. Met een uh, poes en een komkommer. Niet met haar poes en een komkommer. Uh, uh, nee, gewoon een poes in de, die ze had. Een, een huiskat. En nee, dat had er ook wel schrok als hij er zomaar achter had. Precies. Maakt. En dat lukte gewoon niet. Nee. Dus elke keer die, die komkommer zo voorzichtig achter, die poes neergelegd. Die kat kijkt zo om. Oh, een komkommer. Nee, die ken ik wel. Ja. Maar die schrok ja, niet. Dus, uh, nou goed, uh, daar komen we dus op dit soort gesprekken. Nou, vertel even iets anders, joh. Erg ja, is, uh... Japanse ontwikkelaars oh. hebben een apparaatje gemaakt um, voor kantoorklerken met onfrisse oksels. <laughs> um, het is een apparaatje wat je uh, achter je oor, achter je, onder je voeten uh, uh, bij je gezicht en onder je oksels houdt. Ja? Je kan hem zeg maar op verschillende plekken kun je dan met een app uh, aanzetten. En dan geeft hij aan uh, ja, hoeveel. Uh, de geur er van je Hoe erg je stinkt. Hoe o, erg je stinkt. Oh, maar dat oh, is dat echt is mooi. Dat is best wel mooi. Dus we daar kunnen een... graderen. Is dat echt zo'n piep? Gaat hij nou alweer af? Ja, en, uh, mijn vrouw heeft een collega en die komt op het werk met uh, een setje kleding. En die fietst niet echt hard of zoiets, maar halfweg een dag kleedt uh, kleed hij zich om omdat hij nogal zweet. En omdat hij no, no, nogal ruikt, dan moet hij echt halfweg een dag moet hij zich omkleden. Dat is wel dat is wel. Dit is, dat is wel is heftig. Vervelend. Dus ja. ja, dat is ook wel heel vervelend. Als je dan zijn apparaatje nog om je oren hebt, die delen, de dat piept ook. Je ja, ja of... het, is, het is gewoon een controle no, die je zelf kan uitvoeren. is een nieuw setje. Ja. <laughs> ja. ja. Maar goed, het is wel, het is voor sommige collega's is het wel een aanrader. Want die hebben het zelf niet echt in de gaten en uh, dat je denkt, dan mag wel een uh, grotere... Een, een groter ding aan... Uh, die uh, een ding afgeeft. Nee, niet zo'n geluid. Ik dacht, zo'n meer geluid. Precies, zo. Nou, oh, maakt ja. uh, Ik zie dat je ook wel... aan het lezen bent in de geschiedenis. Ja, ja, ja. wat er maar, gebeurde ik, door ik kan eerst jaren vertellen dat er... Uh, een kaartje is opgestuurd... naar, uh, naar een school. Want uh, nee. bij een opleidingscentrum, Auris de Kring... en Groes, keken ze echt helemaal raar op. Ze kregen dus een kaartje van hun ballonnenwedstrijd... toegestuurd. Maar het kaartje... Uh, die wedstrijd was elf jaar geleden georganiseerd. Oh, dat is en, leuk. En Urker Vister vond het geplastificeerde kaartje in zijn netten. Echt 160 kilometer ten noordwesten van uh, Den Helder. Dus uh, het kaartje heeft dus gewoon echt wel 280 kilometer afgelegd. Nou, dat is wel een leuke vondst. En uh, bijzonder dat, dat dit nog mogelijk is. Want ik heb ook wel het idee dat er steeds minder ballonwedstrijden gehouden worden. Nou ja, lijkt me maar logisch. Ja, tot het milieu. Ja, het milieu. Ja. Maar ja, de kring. Uh, ja, het was dus toen de tijd ten bate van een scholenproject in Oeganda. Oh ja, bij welke ballon het kaartje hoort, dat is niet meer duidelijk. Er staat geen naam meer op. Ja, die, die, die, dat is met pen. Dan is dat uh, blijkbaar, als het zo lang in zee ligt, is dat okay, gewoon ja, uh, natuurlijk, vergaan. Ja, logisch. Je wil het eigenlijk natuurlijk niet helemaal uh, van plastic maken. Dat het helemaal niet meer vergaat. Nee, Want bedoel, maar... Uh, dat... Het moet, moet, moet zo'n uh, feestje wel een beetje verjaren natuurlijk, hè? Ja. Ik moet wel zeggen, ik heb met mijn uh, broer vroeger wel overal uh, briefjes onder stenen gedaan. Vroeger met... Uh, met uh, mijn naam en datum. Nou, niet belmen, maar gewoon meer een datum. Weet je wel. Ik was altijd een beetje gegrepen door uh, die schatkaarten die dan ergens gevonden werden. Oh. Altijd, uh, van die kaartjes maakten we dan. En die verstopten we dan ergens onder steen of in de grond. Dus ja, ik ben er nooit op gebeld. Of mijn ouders zijn er nooit op gebeld. Uh, dat ze zo'n kaartje hebben dat gevonden. Maar het jammer. zou wel kunnen. Want die ja. wonen nog steeds besteld op hetzelfde adres als, nou ja, als 40 jaar geleden, zeg maar. Ja, maar ja, trouwringen worden soms wel gevonden. En die worden er ook wel een beetje opgespoord. Ja, okay. Dus het is denk ik wel een zaak om als je inderdaad een speciale ring koopt voor iemand. He, zoveel kost het niet. Zet even een datum erin en een naam of zo. Dat komt ja, het dan het heel kost, nou logisch kost, toch? kost dan uh, ring niet zoveel, trouwde ja, Nee, oh, je het, bent het, er, het graveren kost niet zoveel. Oh. Ja, maar dat is logisch. Het is, is natuurlijk wel heel leuk, want ik, uh, ik sprak laatst ook weer een stel. En die zaten ook weer te dubben. Wanneer was het, zijn we nou 23 of 24 jaar getrouwd? Jezus, ik weet dat ze dat niet eens. Nou, die twijfelen. Want ze hebben geen ringen met... Uh... Huh? Oké. Okay. Ze waren tegen tegen ringen wat een Oh onzin. die wel lekker zo. Maar opstenaad. je kan ook een tatoeage zetten. Ik bedoel dat, dat, ja, dat hoort eigenlijk in een tatoeage hoort eigenlijk gewoon gelabeld te worden. Ja, gewoon. vind ik zeg maar iets oh, op je arm Al meer vooraf, ik ben ja. getrouwd. Ja, ik <laughs> ben gewoon op je arm. Dan zal joh. je leren om vreemd te gaan. Ja, dat je en niet dan meer dan weet wanneer de... je getrouwd bent. Zeg. Wat is het voor ja. raarheid? Dat is echt heel raar, vind ik zo. Ja. Nee. nee, ze weten wel de datum, maar ze weten niet het jaar. Dat niet het, het steeds jaar. Oké, okay, nou goed, dat hebben wij ook. Wij zijn natuurlijk destijds ook uh, zeg maar, op de radio zeg maar, half getrouwd. Wij weten welke, welke jaar het was eigenlijk dat wij gaan, zijn gaan samenwerken op de radio. Nee, we zijn nu twaalf jaar bij elkaar. Twaalf jaar. Oh. Nou, dat wordt oh. een, uh, ja, hoe Dus nu is over dat? een half jaar wordt dat een feestje. Ja, een feestje. Morgen twaalf jaar, morgen. Ja, morgen is twaalf. Ik heb begonnen op mijn verjaardag, toch? Ja, ja, ja. Dat is dan twaalf. Nou, moeten we eigenlijk teruggerekenen. Dat, dat nemen we ons elke keer voor, maar dat hebben we nog steeds niet helemaal goed Ja. Goed, dames en heren, wat een slapgouw. Zo ga... in de blind, oh, ik... blind, hè? In de blind, hè? In de blind, precies. <lacht> <tog> oh, ja, het is een moeilijke wereld. Nou, goed. De plaat die het altijd weer zachter maakt, is het nieuwe CD'tje van Phoenix. En dit heet Goodbye Soleil. En hebben ze gisteren ook wel gevierd. Het uh, feestje natuurlijk. In Frankrijk. De band komt uit Frankrijk. Versage. En uh, dit is uh, de band Phoenix. En um, Goodbye Soleil. En ze hebben meer grote hits gehad natuurlijk. Onder andere uh, Blue was van hun. En uh, um, Everything Everything. Ik weet niet meer. Het is meer hit. Maar goed. Phoenix. Leuk, vrolijk, zoetsappig. Beentje. Goed. Nog even... Uh, tragisch nieuws natuurlijk, wat er allemaal weer ons bereikt, dat het altijd alweer is vervelend. Echt net, net op de site geplaatst van Haarlems Dagblad, yeah. mocht ik dat niet zeggen. Er is een hert doodgeschoten na aanrijding in Overveen. Oh, eerst, uh, eerst aangereden, en na nog even... Oh ja. nee, wacht even. Ja, precies. ja zoiets, ja. ja. Nee, maar uh, het dier werd rond twee uur vannacht aangereden door een motorrijder die met passagier in de richting van, uh, van Haarlem reed. En toen het dier de weg overstak, kon de bestuurder niet meer uitwijken. Een van de opzittenden liep hierbij een lichte verwonding aan een voet op. En de motor raakte licht beschadigd. Maar het hert zocht na de botsing versuft zijn toevlucht in de berm. Maar na het arriveren van de hulpdiensten heeft de politie besloten om de boswachter in te schakelen. En die heeft het dier uiteindelijk afgeschoten. Man, dat lijkt me heftig. Met, met een auto is het al heftig, maar met een motor? Ja, het ja. verbaast mij heel erg dat het lichte schade is. Hoe heeft hij hem dan geraakt? Ja. Heeft hij dan net de achterkant geraakt of zo? Ja, waarschijnlijk, ja. Ja, nou goed. Dat, dat, dat, hoe is het met het, met het hertenaantal? Is het al flink uh, minder geworden door al dat, nou, uh, dat vol, schieten? Volgens hij... mij niet. Volgens mij is het een beetje. Uh, er, er zijn natuurlijk veel uh, moeders met uh, jonkies op dit ja, moment. Dat laten ze nu met rust, geloven Ja, ik denk het wel. Ja. En dan wachten ze dat het een beetje uh, aangevreten is, dat ze wat voller zijn. En dan schieten ze neer en dan hebben ze ook wat meer vlees ook. Beter Kampo, vlees, ja, iets, meer misschien meer vlees wel. Vierde ja, ja. kan je natuurlijk wel weer extra geld hebben om uh, groen aan te planten en dat soort dingen. Zo is het ook. Wat? Maar die... om, om, ja, nou, als ze dat vlees goed kunnen verkopen weer. Dus dan wordt het bijna een kudde hè, van een boer. Ja. Maar ik weet niet of, of dat zo is, hoor. Maar uh, ik denk wel van, ja, waarom, waarom zou je nou wachten tot ze... Uh, helemaal. Uh, ja. je, moet, je moet het eigenlijk nu decimeren. Dan hebben ze in ieder geval straks hebben ze genoeg eten allemaal. Maar dat vind ik, dat is, ja, kleine hertjes neerschieten, is altijd een beetje zielig ook. Hè? Dat je denkt, Vooral omdat ze zo tammig zijn, hè? Ja, dat is zo ja. zielig. Dat gaat ook even te makkelijk. Het moet voor zijn uh, jager je ook je een beetje een uitdaging appel, zijn. Je houdt een appel voor je en dan komen ze op je af en dan kan je ze neerschieten. Dat is toch niet eerlijk? Nee, ja, je moet een beetje in een uitdaging zijn. Je nou, moet ook wel met, een uh, beetje redden. Oh. Je zou ook, je zat, je zat ook met andere uh, dingen kunnen doen, met, uh, met zwaard of zoiets. Kettingzaag. Kettingzaag. Ja. Ja, we nou reden goed. ze weg. Allemaal dat hele goede ideeën zeg. Om het te dus Ja, maar dan is het wel een uitdaging. Ja, dat is wel waar. Goed, Marcus, wat zit je allemaal te lezen ja, op deze vanmorgen? Ik, ik zit een, een mooi verhaal te lezen over een uh, installatie in China. Die zijn namelijk aan het testen of ze een, uh, een ruimteschip kunnen maken wat zelfvoorzienend is. Oftewel, okay. waar, dus, uh, waar je dus plantjes in kan laten groeien. En. Uh, uh, ja, voedsel alles uh, erin kan, uh, kan creëren. Dat zijn ze nu ondergrond zijn ze dat aan het testen. Okay. Dus een ruimte waar um, kunstmatig zuurstof wordt uh, uh, toegevoegd. En waar um, uh, de, de. Hoe heet dat? Uh, ja, het klinkt als waar, een... waar geen licht en zo komt? Ja, helemaal gesloten circuit. Ja, En, ja. en daar zijn ze nu aan het testen. Of het, uh, of het mogelijk zou zijn als we de ruimte ingaan om. Ja, die dit klinkt, dit klinkt wat, uh, als uh, Atmosphere One. Wat heet het weer? Uh, biosphere? Biosphere was dat, geloof ik. Bios. Dat is zo'n hele grote uh, koepel geweest waar mensen in hebben geleefd. En die is uiteindelijk. Uh, door hele stoppen moesten ze dat stoppen. Een aantal mensen woonden in zo'n biosphere. Die konden ze aan de buitenkant wel naar binnen kijken. Maar ze konden niet uh, zeg maar ademen. Er moest allemaal gesloten. En dit, klinkt, dit is helemaal ondergrond. Dus. Ja. Nou ja, in de ruimte is het ook meer logisch dat het ook donker is natuurlijk. Dan heb je ook heel weinig licht. Dus, uh, oh, goed. Nou ja. Dat waar je zit in de ruimte. Maar, uh, ja, dat is maar dat hoe van. lang loopt dit? Uh, dit um, hoe lang het al actief ja? is? Uh, um, nu uh, 200 dagen. 200 dagen, oké. Okay. Oh, dus we hebben al wat informatie verzameld. En dus er, er leven uh, vier Chinese studenten... leven die nu al 200 dagen in. Echt onder de grond gewoon? Ja. Goed, die hadden nog het gevangenisstraf uitstaan... en die konden kiezen. Of uh, <laughs> ja, een gevangenis in. Waarom niet eigenlijk? Of uh, daar gewoon uh, met elkaar samenleven. Er zijn meer goede, nou ja, goede foute films over gemaakt, over dat soort dingen. Ja, dat dacht je van Big Brother. Ja oh, man, Jesus, right <laughs> Big Brother. Even knuffelen. Even knuffelen, dat was de meest gehoorde term bij Big Brother.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 Stieker op de radio. De roots. En shit. De sheets. De lakens, ja. mijn sheet in haar bush tonight. Ik ga het verder niet uitleggen waar het over gaat, maar het spreekt voor zich geloof ik hè. Ja, lijkt me wel. Uh, even kijken, het is Toepaklefteraar. Dat loopt tegen 9 uur vandaag een heel groot stuk in de krant van Nederland. De Telegraaf, natuurlijk. Islamitische jongeren In Amsterdam willen ze een echt is islamitische school gaan oprichten. Er waren eerder al geruchten over dat dat zou gaan gebeuren. Dat werd toen een beetje tegengehouden, maar omdat het aantal leerlingen een beetje terugloopt. Zitten ze dus nu te denken, we gaan elektrische fietsen aanbieden. Als je zeg maar, euh, jezelf aanmeldt voor de islamitische school... krijg je een elektrische fiets of je krijgt een laptop. En dan, euh, ja, dan hebben wij wat leerlingen erbij. En uh, Stander Dekker, die is van onderwijs, die is er echt uh, flink wat, wat tegen. Die zegt van, shit, we moeten daar iets tegen doen. Die krijgt geen geld. Het zou toch een beetje raar zijn als we geld moeten geven aan... Maar mensen voor een elektrische fiets om op zo'n school te komen. Ja, vind ik ook een beetje vreemd. Dit is een beetje een raarigheid. En verder een van de. Is het een basis of een middelbare school? Nou, volgens mij gewoon basisschool dacht ik zelf. En dan uh, maar hopen dat iedereen erbij is met de klassenfoto. Ja, ja, hebben we, we gelacht. Daar door. zorgen ze natuurlijk dan wel voor. En trouwens, er worden helemaal geen foto's gemaakt. Natuurlijk, op zo'n school. Nou, ik weet ook niet. Ik heb te kort verstand van islamitisch geloof. Ach joh, maar goed, je, zet, je zet wat mensen in een, in een, zwart, een zwart gewaad en dat is geloofwaardig. Yes, maak het weer helemaal. Heel, heel, heel, heel zwart, dames en heren. Maar goed, een van de bestuursleden, Abdou Koulari, denk ik, dat, die, dat je hem moet spreken. Die, uh, ja, Cook Lari Ja, Lari nou ja, goed, kijk uit, want hij heeft wel, hij heeft wel sympathieën met IS. Ah! Dus, maar goed, die is momenteel niet meer bij het schoolbestuur aangesloten. Dus die is weggegaan. Maar het is wel uh, rarigheid en top. Het is wel maf dat je dan dus meldt je aan voor een islamschool. En krijg je als leerling een elektrische fiets. Denkt, nou, ze, ze, ze worden heb, altijd dik. Kom op, hè. Ja, Doe dan een gewone fietsje. Beeld, ja, ik bedoel, het beeld is dus toch dat als je bij, isla bij islamitische school aanmeldt. Aan je denk je, dat wordt trainen. Maar of ik het nou echt een heel fout beeld, zet ik neer nu. Ja, dat wel. Ja, dat wel. Dan moet ik niet. goed. Dat was nou, is... zo bij de vorige directeur. Dat is, inmiddels is dat. Zo ja, oké, okay, dat is waar. Goed. Maar goed, uh, Sander Dekker zit er boven om te kijken of hij dat toch een beetje tegen kan werken. Maar hij zegt wel: ik kan het eigenlijk alleen maar tegenwerken als er tekort leerlingen zijn. Dus ze hebben gewoon vrijheid om dit soort dingen op te zetten. Oh, ja? dan zoek het maar uit. Ja, zoek het er maar uit. Goed, vertel. Jij hebt wat Ja, ik uh, heb nog een dingetje. Ik wil even zeuren. Ja, tuurlijk. Um, Daar is ruimte uh, voor. Ja, Want uh, we, we maken te veel foto's. En daar ben ik het wel een beetje mee eens. Ja. We hebben tegenwoordig allemaal een mobiele telefoon en wat er ook gebeurt, we maken er een foto van. Wacht, van alles. Ja, het, ja. Kijk eens deze kant op? Een beetje oh. bij, ja. Ja. Het is best moeilijk, hoor. Ja, na, goed, na, foto's na, na, na schatting, schatting <laughs> laat je niet afleiden. Na schatting we... worden er ongeveer uh, uh, in 2017 samen ja. zo'n 14 biljoen foto's gemaakt. Biljoen. Over, uh, over de hele wereld. Wat een vervuiling. Wat internet. Uh. Ja. Um, en nou, daar is nu een appje op bedacht. Yeah. Um, want vroeger moest je een foto maken en met een rolletje. En dat moest je dan laten ontwikkelen Allee. en alles. Yeah. Nou, wat ze nu hebben gedaan, ze hebben een, een, een app. Die um, is een beetje te vergelijken met een wegwerkcamera. Yeah. Wat, wat je dus doet, je maakt een foto. Yeah. Er zitten 24 foto's op zo'n rolletje. Yeah. En zodra je dan dat rolletje uh, vol hebt geschoten, moet je 24 uur wachten. Ja, die is okay. wel mooi. Ja. Of, uh, sorry, 12 uur moet je Het selectief, ja. 12 uur. En dan krijg je dus weer dat je dat selectieve uh, fotograferen wat ja. meer gaat doen. Ja, maar het maffe is wel. Mijn, mijn dochter is naar Frankrijk geweest, dus, heeft de Eiffeltoren gezien, is daar, heeft daar rondgelopen, heeft echt heel veel kilometers gelopen. Ik denk van nou, kom maar op met die foto's, weet je Al, Stuur ze maar door. Slechte wifi, het lukt niet, slechte camera. Uiteindelijk heb ik volgens mij vier foto's gezien van die drie dagen. Dan denk ik denk nou, had je niet wat meer foto's kunnen maken? Ja. Maar uh, ja. dat, dan wordt toch uh, weer minder foto wat, gemaakt. Wat ik wel ik, vroeger wilde ik heel graag naar de uh, um, fotovakschool. Yeah? En uh, dat was een financieel dingetje dat dat niet helemaal ging lukken. Nee? Een duur dure school. Maar uh, daar begin je dus ook met een... Een uh, uh, klakboomcamera. Ja, ja. Met, met echt een ouderwetse spiegelreflexcamera. Puur, yeah. zodat je heel selectief gaat fotograferen. En niet klik, klik, klik. klik. Oh, hé, hey, er zit een mooie tussen. Nee, je moet gewoon eerst de compositie even... Uh, wat zegt u? Komt het journaal door? Komt het journaal? Nee, nog niet hoor. Oh, nee, ik hoor er zo'n geluid. In ik een... heb alles onder controle. Oh, wat goed. Ik heb hier de regie, hè? Ja. ja. Ik snap wel dat je nu de ja, oudste ja, en de ja, wijste ja, bent. Maar ja. zo, ja, ja. <laughs> Nog niet trouwens, morgen. Maar goed, je hebt gelijk. We maken te veel foto's. Ik ben het helemaal mee eens. En ik heb het zelf ook. Dan zit ik door mijn rolletjes, door mijn foto's heen te dingen. Die kan weg, die kan weg, die kan weg. Maar ik denk, ja, ik heb het eigenlijk niet voor niks genomen, die foto's. Ja. Maar ja, goed, ik heb het twee keer gezien. Waarom zou ik bewaren? Ja, dus, ik, uh, de, de app heet trouwens Goondak. G-U-D-A-K. Met knipoog naar Kodak. Precies. Ja, precies.